Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. België verwacht de komende dagen veel Nederlanders in de winkels en in de horeca. Nu bij ons zo'n beetje alles dicht is, gaan mensen de grens over... om bijvoorbeeld hun kerstinkopen te doen... of om nog even een restaurant of een kroeg in te duiken. Horecazaken in België zeggen dat ze veel meer reserveringen uit Nederland krijgen... De bekende viroloog Mark van Ranst denkt dat zijn land mogelijk ook in lockdown gaat. Elk land kijkt naar de andere landen. En wanneer dat momentum krijgt om in een lockdown te gaan... dat hebben we met de voorbije lockdowns hebben dat ook gezien... Dan, dan wordt dat plots een aantrekkelijke optie. Uh, maar bon, dat is een politieke beslissing. Het dodental door de orkaan die over de Filipijnen trok... is opgelopen tot meer dan 100. Tientallen mensen worden nog vermist. Volgens het Rode Kruis zijn honderdduizenden mensen hun huis kwijt door orkaan Rai. Bij de Kuip in Rotterdam zijn begin van de middag een paar Feyenoord-fans opgepakt... die daar rondliepen met grote tassen vol illegaal vuurwerk. Feyenoord speelt daar op dit moment tegen Ajax. Er mogen geen supporters bij zijn. De politie moest een waterkanon inzetten om Feyenoord-fans die toch naar de Kuip kwamen uit elkaar te drijven. Er werd ook met vuurwerk en flessen naar de politie gegooid. En de kleinste dierentuin van Nederland heeft het zwaar. De Artisklas in Haarlem mist nogal wat inkomsten omdat er geen bezoekers meer mogen komen. Daarom lukt het niet om alle dierenverblijven goed te onderhouden, zegt de voorzitter. We hebben hier een mooi vochtspoor langs de muur lopen. En we hebben al even de platen moeten verwijderen, want ja, dit zijn platen die uh, heel erg sponsig worden. Dus hier moet ook, als het regent, zetten we hier een emmer neer. De dieren krijgen gelukkig wel gewoon te eten, want supermarkten springen bij. Dat is niet de enige hulp die ze krijgen. Een ondernemer kwam met een actie. Wij bakken hier dus de oliebollen en die geven gratis weg. En dan als mensen wat willen sponsoren voor klas, dan is dat dus mogelijk. Het hoeft niet neer, alles vrijstaand. Met de actie werd 1000 euro opgehaald. En daar was de artistklas maar wat blij mee. Ja, het is geweldig. Moest even ons neus laten zien. Maar dit soort acties, dat is, uh, dat is wel heel erg leuk. Ja, dat is echt geweldig dit. Heb ik het weer nog. Vanavond zien we de volle maan. Het klaart op en het gaat licht vriezen vannacht. Morgenochtend is het op veel plekken mistig. De zon breekt later door. Het wordt een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 them some food. ...met zijn kerstplaat Time Aan het begin van de derde uur van Zandvoort op zondag... ...nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie er allemaal nog zijn. Nou ja, in uh, Engeland is een uh, mooie darttoernooi aan de gang. Elk jaar aan het einde van het jaar is dus WK Darten... ...in Ali uh, Pelly, oftewel uh, Alexandra Palace... En, uh, Vanmiddag was er ook een Nederlander daar weer in actie gekomen. We hebben het over Kuivenhoven. En hij heeft zijn pot uh, mooi gewonnen, Albert Jan, want het werd 3 uh, tegen 1. Dus uh, Kuivenhoven is door naar de volgende ronde en vanavond komt er nog een Nederlander in actie. En uh, ja, uiteraard leuk om te kijken. Wil je het volgen? RTL 7 zendt uh, de wedstrijden live uit. Wij zitten live in uur 3 en wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, de vaste luisteraars en kijkers weten het natuurlijk. Om uh, Over een tweetal praten hebben we weer uh, tijd voor Pit Report. Uh, er is uh, na, na uh, afgelopen zondag die meestelijke overwinning van uh, Max... natuurlijk nog het een en het ander gebeurd en uh, bekendgemaakt. En daar willen we u dat willen we u niet onthouden. Uh, daarna hebben we natuurlijk uh, de eindstanden van de wedstrijd... die om half drie zijn uh, begonnen. En dan hebben we natuurlijk over de voetbal-eredivisie... en met de kraker uh, Noord ajax En uh, we verlieten u... Uh, voor het nieuws met een uh, tussenstand van 0 tegen 1. En dat is het tot op heden nog steeds. En ze spelen ongeveer in de 68ste minuut. Dus daarover straks ook weer meer nieuws. Uh, Dier van de week uh, ontbreekt ook niet. We hadden natuurlijk voor gisteren hadden we Mini. Die, die uh, hadden we uh, in de aanbieding. Maar Mini is inmiddels ook al gereserveerd. Ze is net binnen en nu al gereserveerd. Dat is een goed teken. Uh, dus we hebben weer een nieuw Dier van de Week. En die luistert naar de naam Rocky. Uh, dan het gedicht van de dag. Ja, het, de, de temperatuur loopt naar beneden en het wordt maar kouder en kouder. Nachtvorst wordt verwacht. Dus uh, we hebben een, uh, uh, een hele mooie titel van het, nieuwe, van het gedicht van de dag. Heel toepasselijk. Het wordt beren, beren koud. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En ik zou er inderdaad vooral blijven voor het uh, gedicht van de dag. Het wordt beren, beren koud, want hij is zo goed. Echt om kwart voor vijf, hoor. die moet je echt niet gaan missen. Dus blijf luisteren naar CFM, Door je het allemaal langskomen in de derde uur van Zandvoort op zondag. www.zfm-live.nl Kijk je live mee aan de studio Tolweg 10A. En uh, wij gaan nog eventjes door met onder meer deze van uh, AHA. Niet take on me, maar een andere grote heer van ze. Hier is de Crywall. Dat was uh, Aha en de Cry Wolf. Ja, 25 december, dan gaan dus ons collega's van Radio 2 weer beginnen met de top 2000. En ja, vanwege de coronamaatregelen is daar ook geen uh, publiek uh, meer uh, welkom uh, tijdens het, uh, of bij het uh, top 2000 café... Dus we zetten allemaal uh, toestellen neer, uh, computerschermen... en dan kan je interactief uh, kan je toch aanwezig zijn in het café. Top 2000 begint dus uh, middernacht op uh, 25 december. Hoor, de 2000 beste platen van dit jaar. We hebben er zelf op mogen stemmen, dus dat komt helemaal goed. It is love is everywhere. Hiding in the shadow in every corner of the world.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 Your life, find it in life. the mother's eyes, looking at her child. It's everywhere, yeah. Love it, everywhere you oh. are. We'll I'm right Eigenlijk is hij ook gewoon een uh, Stanforder, deze Alan Clark. Wat is dit een lekkere plaat om uh, weer eens terug te horen. Love is everywhere. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Inmiddels uh, kwart over vier geweest. Ja, echt uh, donker aan het worden. Dus uh, de kerstlampjes in de studio uh, die branden weer uh, volop uh, op. een mama. En dat betekent tijd voor uh, de pit reports. Heb je nog wat te melden daarover? Als het aan Red Bull is en aan Max Verstappen ligt... gaan beide partijen nog jarenlang met elkaar door. Concrete gesprekken over verlenging van het contract van de wereldkampioen... zijn nog niet gevoerd, maar zullen vermoedelijk niet lang op zich laten wachten. Verstappen verlengde begin 2020 zijn verbintenis tot en met 2023. Zijn contract loopt nu dus nog twee seizoenen door...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 Het kamp Verstappen heeft veel vertrouwen in de toekomst bij het team. Volgend jaar gaan de, gaan de auto's in de Formule 1 flink op de schop. Het is dus maar de vraag wie eh, dan de beste papieren heeft. Maar gezien de kennis en kunde bij een topteam als Red Bull moet het wel heel erg raar lopen. Mocht de rentstal Verstappen geen competitieve auto kunnen aanbieden. En ook bij een eventuele achterstand is er, is er de know-how aanwezig om het gat snel te dichten. Daarnaast heeft Red Bull een eigen motorafdeling opgezet... om een eigen krachtbron te ontwikkelen richting 2026. Het zijn plannen die Verstappen als muziek in de oren klinken. Hij is ook zeer te spreken over de samenwerking met onder andere... jean pierre Lambese sinds zijn debuut bij Red Bull Racing in mei 2016... namelijk zijn race-engineer. De teambazen van de Formule 1 hebben Max Verstappen... tot beste coureur van het jaar gekozen. De kerstverse wereldkampioen kreeg 188 punten en bleef daarmee Lewis Hamilton op 174, met 174 punten voor. Het was voor het eerst dat Verstappen boven Hamilton eindigde in de verkiezing... die traditioneel door het vakmagazine Autosport wordt gehouden. 19 bazen brachten deze keer hun stem uit... alleen Mattia Benotti van Ferrari deed niet mee. De Brit Lando Norris, de reizende ster van McLaren... eindigde in de verkiezing als derde met 100 punten. De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari werd vierde... en dienstlandgenoot Fernando Alonso... ...bij Alpine vijfde. Sergio Perez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull... ...haalde de top 10 niet. De Finn Valtteri Bottas van Mercedes, de nummer drie van het WK... ...kwam met 43 punten uit op een negende plaats. En tot slot uh, uh, uh, Mohamed Ben Salayem... ...de nieuwe president van de Oudsportfederatie FIA... ...snapt dat Lewis Hamilton en zijn team Mercedes... ...zeer teleurgesteld zijn over de finale van het Formule 1 seizoen.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 De communicatie is heel belangrijk. Ik heb deze week met Toto Wolf gesproken en naar hem geluisterd. Tijd is ook een factor. De feestdagen komen eraan. Ik hoop dat we in het nieuwe jaar een frisse start kunnen maken. Aldus Ben Sulajem. Ja, er wordt een beetje... Ik vind eigenlijk een beetje gedreigd ook... door te zeggen van... Nou ja, als het zo gaat, dan gaat Lewis Hamilton niet meer door... en dan ja. stopt hij ermee en dergelijke. Dus er zit wel een bepaalde dreigende toon in vanuit Mercedes... Klopt. Volgens mij niet echt de manier waarop je met elkaar gaat praten, of wel? Er is nu een, op YouTube een interview... met uh, van, dat is natuurlijk vanuit Mercedes zelf uh, uh, op beeld gebracht uh, met Toto Wolff... over zijn stand, van, uh, of zijn stand van gedachten over het uh, doen en laten tijdens de race... en over het handelen van de VIA. Maar als je, als je dat uh, filmpje ziet, dan kan je, kan je zien dat hij heel zorgvuldig zijn woorden kiest. Ja, ja, ja. En daar, uh, daar spreekt het wel uit dat uh, er juridisch ook uh, niet het een en ander gezegd zou kunnen worden. En het zou uh, natuurlijk. Kijk, krijgt volgend jaar allemaal nieuwe auto's. Dus waarom uh, die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Waarom zou Lewis Hamilton dan moeten stoppen? Omdat hij, omdat hij niet meer naar zijn zin heeft? Of zijn, of zijn zin niet krijgt? Nou ja, dat is het eigenlijk. Ja, ja dat, dat zou het kunnen zijn. Dus uh, nou ja, Michael Massie uh, die heeft daar ook helemaal niks uh, mee, te, mee te maken. Want volgens mij heeft hij uh, in het uh, afgelopen seizoen meer uh, geoordeeld... in positieve zin voor Mercedes dan voor Red Bull. Dus ja. daar hebben ze ook niks uh, over te klagen, denk ik zo. Nou ja, ze hadden natuurlijk gehoopt dat de wedstrijd achter de safety car zou zijn geëindigd. Daar hadden ze op gerekend. Ja. En ze hadden de kans om ook voor een wandelwissel te gaan achter die safety car. Maar Hamilton kreeg duidelijke orders om out, stay out te blijven. Dus niet de wandelwissel toe te passen. En het gevecht aan te gaan met Max. Maar gewoon op de oude banden hopelijk. Achter de safety car te finishen. Nou, zo, zo is het niet gegaan. Nee, vroeger hadden we een commercial trouwens... Uh, Albert-Jan van een Verzekeringsmaatschappij. En toen zeiden ze, foutje, bedankt. Oh ja. Een heel fijne, vrolijke kerstfeest. En een heel fijne, vrolijke kerstfeest. De gezellige tijd aan het eind van het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne, vrolijke kerstfeest. En een gelukkig... Yeah. draaien we een mega trailer voor je en Rocking Around the Christmas Tree. Daarachteraan achteraan het 79, de winnares van het Songfestival. Israël met Kali Atari en Halleluja. Inderdaad, nou ja, voordat we straks het lieve dier van de week Rocky gaan doen... gaan we eerst nog even kijken naar de wedstrijden die vanmiddag gespeeld zijn in de eredivisie. Gaan we eerst beginnen met de wedstrijd van kwart Over 12. Dat was SC Kambuur thuis tegen SC Heerenveen. Eindstand 1 tegen 2. En wat denk je? Feyenoord, Ajax, wat denk je ervan? Zeg het maar. Nou ja, in ieder geval uh, zei je al dat het uh, 0 tegen 1 stond... in het voordeel uh, van, uh, van Ajax. Maar uiteindelijk uh, is het uh, 0 tegen 2 geworden door een penalty, toch? Klopt, Van Taric En een eigen, de eerste was een eigen goal van de Feyenoord-verdediger. Maar het was een wedstrijd, uh, een matige wedstrijd... met uh, maar, liefst, maar liefst acht gele kaarten. Nou ja, in ieder geval gewonnen door Ajax... Dan hebben we Go Ahead Eagles thuis tegen NEC, eindstand 2 En dan om kwart voor vijf staat dadelijk over een kwartiertje de wedstrijd RKC Waalwijk tegen PSV uit Eindhoven. Nou ja, die kunnen we nog een kwartier meenemen, want tot aan vijf uur zijn wij er met Zandvoort op zondag. I don't want a lot for Christmas. Het dier van de week nemen Mariah Carey hè? Voor, uh, voor de kerst, leuk. En niet alleen voor de kerst natuurlijk, want uh, ja, Rocky uh, ons dier van de week verdient... een nieuw huisje, Albert-Jan. Ja, en uh, Rocky is een Duitse herderman van bijna twee jaar oud. Omdat mijn vorige eigenaar mij niet kon bieden wat ik nodig heb... ben ik op zoek naar een nieuwe baas. Naar mensen ben ik vriendelijk, enthousiast, druk en lomp. Echt, echt aandacht, uh, wou uh, fantastisch. Visite vind ik geen enkel probleem, maar ik ben er, ik, natuurlijk een echte herder... en kan ik waaks reageren. Als er een goede baas-hondrelatie is, gedraag ik mij goed. Kinderen ben ik niet gewend in mijn vorige huis. En als er kinderen in het huis wonen, wil ik hier best wel even kennis mee maken... om te zien of het klikt. Met andere honden kan ik ook goed overweg. Wel liep uh, ik door wisselingen in mijn vorige huis de laatste tijd niet meer los. Voorheen ging dat altijd prima. Ik moet dus wel weer even opnieuw oefenen en een goede band hebben met mijn baas. Op dat asiel reageer ik vriendelijk richting andere honden. Ik heb hier ook een vriendin waar ik graag mee samenspeel. Als er een hond in huis aanwezig is, moet het wel een stoere teef zijn... want ik ben nogal lomp en heb duidelijk grenzen nodig. Alleen thuis ben ik gewend voor een paar uurtjes. Lang was nooit nodig geweest in mijn vorige huis. Wel verbleef ik dan in een bench. Ik zou deze dus graag mee willen nemen naar mijn nieuwe plek. Ik ben heel erg slim en doe graag iets voor mijn baas. Samen gehoorzaamheid oefenen of zoekspelletjes lijkt mij heel erg leuk. Ik ben van nature uiteraard een werker... dus lekker samen aan de slag hobbymatig is wel een vereiste. Met voldoende begeleiding kan ik heel goed luisteren... en doe ik ook echt heel goed mijn best. Heeft u een plek voor mij waar ik me thuis kan voelen... neem dan snel contact op, mijn, contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Rocky? Rocky verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland.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 weer zo'n hele grote kerstplaat. John Lennon en uh, Happy Christmas. The war is over. En daarmee is het bijna kwart voor vijf geworden en de kou gaat eraan komen. Vandaar het gedicht Berenkoud. Samen. Samen lekker in de sauna. Lekker zweten. En alles, alles om je heen, gewoon even vergeten. Een pinguïn die verknik, verknikkelt in de sneeuw, wordt dit de koudste winter van de eeuw? Ik zag twee beren schaatsen leren, en zoiets zie je toch niet elke dag. En buiten, buiten fluiten vogels om een nootje, en binnen, binnen zingt een zanger uit zijn hoofdje. Het wordt weer beren, beren koud, maar het is warm als iemand van je houdt. Zolang het vuur van binnen brandt, dan is er eigenlijk, eigenlijk niet heel veel aan de hand. De temperatuur gaat naar beneden. Maar bij ons, bij ons in de sauna, is het bloedje, bloedje heet. Het wordt weer beren, beren koud. Het is maar goed dat ik van de winter houd. De auto's... We kunnen niet meer rijden. En jij vraagt, zullen wij dan ook maar niet gaan rijden? En de deurwaarder, de deurwaarder die glijdt mijn deur voorbij. En zijn, zijn cornetto maakt mij vandaag zeker niet blij. Jouw chocomel laat mij vandaag wel weer smelten. En alles, alles wat ik voel doet weer goed. Het weerbericht voorspelt weer gladde wegen. Maar wij, wij zitten binnen. Beeren goed. Wat is het koud hè? Zweten. En alles om je heen even vergeten. Ping die vernikkelt in de sneeuw wordt dit de koudste winter van de eeuw. Ik zag twee peren samen schaatsen leren. En zoiets zie je toch niet elke dag. Als een Zo is het maar net Rob Zorn, uh, uiteraard uh, onze halemse vriend. Leuk om uh, weer eens een plaatje van hem te draaien. Wat is het weer koud? Nou, volgende week gaat eraan aankomen, de aankomende nacht. Het zou ook wel eens al redelijk koud kunnen gaan worden. Dus uh, hou het allemaal een beetje in de gaten. Hè, dat het ook op de weg niet al te glad gaat worden. En hou daar in ieder geval uh, de komende dagen rekening mee. meteen nog een mooie kerstplaat trouwens. Heeft uh, Albert-Jan net verklapt. Van ja. uh, Robbie, hè? Een verzoekje, hè? Een verzoekje ja. van Robbie. Maar is deze, Murray Heads. World in a show with everything, but you're the winner.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 uit de jaren 80 worden oh, je uh, Murray Heads, afkomstig van Chess en uh, uh, One Night in Bangkok. We gaan nog even een uh, kerstklassieker draaien. Gooi me maar in, uh, op John. Hier is uh, Robbie Williams, uh, tezamen met uh, Jamie Cullum. En uh, Merry Christmas, everybody. Hey, voor mij mag het volume omhoog. Nou, dat gaan we even proberen of dat lukt. Komt hij aan, hoor. Hij kan harder. Your stockings on the wall. It's the time that every sensor has a ball. Does he ride? Cool. Daarbij ook uh, richting uh, de kerst. Uh, Albert want het zit er alweer op voor vandaag. Dan wordt het een swingende kerst. Ja, zeker. Nou, als je deze een paar keer opzet... dan komt die kerst zeker goed. Uh, wat een mooie plaat, hè? Robbie Williams en Jamie Callum en uh, Merry Christmas, everybody. Wij gaan uh, naar huis om uh, kerst te vieren, uh, Albert Jan. Klopt, oftewel Driving Home for Christmas. Ja, maar we hebben nu uh, even voor volgende week, even voor de luisteraars en kijkers. Uh, zaterdag zijn we met iets anders bezig voor de zaterdag. De op zaterdag. Ja, dat wordt waarschijnlijk. We zijn ermee bezig, of het lukt. De winterse 50. Dat zou wel heel mooi zijn als dat uh, doorgaat. Maar tweede kerstdag op de zondag moet je niet alleen luisteren, maar zeker kijken. zfm lifenl Want dan, dan zitten we in kersttrui. Nou, als ik hem nog pas. Al, al, ja, ah, hij moet aan. <laughs> hij <laughs> moet dan ook. Hij gaat gewoon aan. Hij gaat. Gewoon ja, aan. en dan gaan we misschien ook wel muts. Het ligt een beetje aan de temperatuur op dat moment. Ook buiten zetten we gezellig de kerstmuts op Albert jan Jij wel? Nou, we wensen iedereen nog pas hele fijne kerstdagen. Maar niet vergeten hè, tweede kerstdag zijn we er gewoon weer. Ja, heerlijk. Terwijl u eruit zit uit te buiken en bij te komen van de eerste kerstdag zijn wij er weer dus. Moet we weer zet... bijna oliebollen bakken dan en zo. Zet dan uw radio om zondag om twee uur gewoon weer aan en dan hoort u ons de, de komende drie uur weer. Maar CFM is er gewoon de hele week nog gewoon weer en uh, heel veel lekkere kerstmuziek ook. Dus houd de radio aan en uh, geniet van alle mooie programma's die er ook van onze collega's nog uh, aan gaan komen.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 GFM, dan wens je allemaal fijne dagen en een voorzitter.